Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De overvallers van Niki Tutorials en René van der Grijp moeten de gevangenis in. Twee jaar geleden sprongen gemaskerde mannen bij Niki de tuin in... sleurden haar naar binnen en bonden haar vast met ducttape en touw. Ze ging er vandoor met sieraden en andere dure spullen. De overval op oud-voetballer René van der Grijp mislukte... maar ze sloegen wel de ruiten van zijn auto in. Een van de overvallers moet acht jaar de cel in, vertelt deze Rijnmond-verslaggever. 21 jaar, toch al een al eerder veroordeeld voor dit soort zaken. Uh, intensief begeleid door de jeugdreclassering. Maar desondanks gaat het van kwaad tot erger. Steeds gewelddadiger. Geen enkel inzicht in wat hij heeft gedaan. En ook de andere zeven overvallers moeten zitten. Tussen de één en zeven jaar. Een deel van het pretpark Duinrel is ontruimd. Het gebeurde omdat er in de buurt van Wassenaar brand is in de duinen. Het is niet duidelijk hoe groot die brand is. Maar de brandweer is met groot materieel uitgerukt. En een drone houdt de boel vanuit de lucht. In de, gaten. de ANWB verwacht vanmiddag flinke files richting het zuiden, de kust en de Waddeneilanden. Vanmiddag begint in het midden van ons land de zomervakantie. En dat gaat volgens de ANWB ook morgen voor veel files zorgen. Dan vooral op de populaire wegen in Frankrijk en Duitsland. En deze speler is zijn scheenbeschermers en zijn toilettas aan het inpakken. Bergwijn te bereiken en dan doet hij het natuurlijk fantastisch. En het is 1-1, Steven Bergwijn. Steven Bergwijn verkast van Tottenham Hotspur naar Ajax... voor ruim 31 miljoen euro. Het hoogste bedrag dat ooit in Nederland voor een voetballer is betaald. En dat terwijl je het ook als een stapje terug zou kunnen zien. Toch vindt verslaggever Joep Schreuder het een verstandige keus. Misschien is het hem ingefluisterd. Maar als je 24 bent, heb je nog een aantal jaren. Misschien is spelen tegen RKC of tegen FC Twente... maar ook Champions League lijkt misschien een stap achteruit... gezien de Premier League bij Tottenham Hotspur... Maar misschien geldt in het geval van deze aanvallen wel een stap achteruit om er daarna twee vooruit te maken. Het weer nog. In het zuiden en westen veel zon. Op andere plaatsen is er bewolking. Nu is het tot 23 graden, maar vanavond en vannacht kan het wat regenen. Morgen meer bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Breesanddijk en Den over 3 kilometer met een kwartier oponthoud... en op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen af het Haarlem-Zuid en knooppunt Velse, ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomer. zomerheers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 Ik wil even op vakantie, aan het strand, aan de zee met een dame Oeh, we gaan zo lekker in de hamas, met een cocktail op wat het laat is Zonnetje, zonnetje, en een cocktail op de beach. Vanavond wil ik even ja, helemaal niets Ik ben even te uit. een kleine roadtrip ga richting Zuid yeah. Onderweg naar het druiven fruit, mijn raampje open hebt de zon op mijn huid Neem het op me, aan het chillen zonnetopje Oesten slikken tot we kotsen, even champagne neem ik nog een slokje yeah. Ik pak even een vakantie Ik wil een cocktail aan zee, of geef hem veel jules of twee Of ik druk om geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee Ik pak even een vakantie Hoef ik terug voor geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee We zijn in Barbie nu met volk Alle mannen zijn bezweet Ben met gidsen en je weet En neemt je chick mee op date onze kans lag op een bordje rekenen, maar dat ik een beter. gang en fokken, moet brengen, ergens naar je feest. Je chick is er geweest, in de game je weet ik ken alle ways. Geen rappers zijn zo vijf zoals deze. Doe gang binnenkort op tournee. alle kaken gaan omlaag als ik thee. Opgevoed doe een SR naar mee, ik ben met Apple, die man heeft geen Ik denk mijn bier en is die shit, heet. Ik pak even een vakantie. Of de de ZFM, Zfm, ZFM maakt van de zon schijnt.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 Dat is ZFM Zandvoort! En uit Madrid en uit Moskou komt een brief: met een prachtigste verhaal. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met liefs uit Londen.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 Wie heeft gevonden Dan stort ze m'n hart vol Met al het liefst Uit Londen Vriend, ik dacht ik bel je op Is even checken is het waar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 Shit, ouwe, dat is de meeste niet Maar goed, ik zie je binnenvlieg Het is goed, terwijl ik vast binnen. weer Kijk ons nou, we zijn weer terug bij jou. We lijken wel weer 18 jaar Nu snap ik waarom De af is afgeknapt Kijk ons nou, we zijn weer terug bij jou. Het mooiste meisje van de klas is bij een ander Maar tussen ons is er niets veranderd hey. we niet de tikkie te aan. Nee joh, neem het leven als de Kia met een korreltje zaag. Heb ja, je gelijk man, Dit is het mooiste wat er is. Hé, hey, maar heb jij nou het nummer van die blonde gefixt? Nog niet, nog niet? Maar wel van die shit houden. Dat doet de meeste niet. <laughs> maar goed, ik ga weer naar binnen vriend. Is goed, dan haal ik weer 20 weer. Kijk ons nou.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 We'll Rise up singing Then you spread your little wings Your little wings And I take to the sky Till that morning I Come on baby There's nothing going to harm you Girl With a brownie And a daddy's hand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 to the back. Baby Baby Baby follow from your ha ah, ah, ah, ah. oh! Olivia ik wil niet dat je me vergeet oh olivia zeg jij en ik dan niet te zeggen ik kom van mij en jij van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 Olivia Ik wil niet dat je me vergeet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 Zamfoort en Zomerhit. No ways to me. What is going I keep on counting I still love you I got 21 reasons why I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 It's so hot Wish your tired feet were fireproof ZFM I'm